11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nelson Mandela is opgenomen in het ziekenhuis. De 93-jarige oud-president van Zuid-Afrika heeft langdurige buikklachten. In een verklaring wenst president Jacob Zuma hem veel beterschap toe. Ook vraagt hij de privacy van Mandela en zijn familie te respecteren. De oud-president heeft al langer problemen met zijn gezondheid. In januari vorig jaar werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een klaplong. Nelson Mandela zat tijdens de apartheid 27 jaar gevangen op Robben Eiland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 Daarna mogen de leden zich uitspreken en de fractie neemt hun keus over. In Den Haag is rond zeven uur vanochtend een dode vrouw op straat gevonden. Een man van 25 uit Den Haag heeft zichzelf bij de politie gemeld en wordt nu verhoord. Daaruit moet blijken wat hij met de dood van de vrouw te maken heeft. De politie kan niet bevestigen dat ze met geweld om het leven is gebracht. De vrouw lag midden op een drukke doorgaande weg in de Bloemenbuurt in Den Haag. Het Rode Kruis en zijn zusterorganisatie De Rode Halve Maand... zijn opnieuw in gesprek met de Syrische autoriteiten... en de oppositie in het land over het weghalen van gewonden uit Homs. De wijk Baba Amr in die stad wordt al wekenlang bestookt... door het leger van president Assad. Gisteren hebben de hulporganisaties uit die wijk... zeven gewonde Syriërs geëvacueerd. Twintig vrouwen en kinderen uit Babi Amr zijn in veiligheid gebracht. Twee gewonde westerse journalisten konden niet worden meegenomen... Ook de lichamen van de twee Westerse journalisten... die deze week omkwamen, bleven in Homs. Het weer vrij zonnig, in het binnenland ook wat stapelwolken. Het wordt 7 à 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat opklaringen. Dit was het NOS Journaal. ANWB nou, Verkeersinformatie met twee korte files. Door werkzaamheden op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... bij Maarsen, twee kilometer. En bezoekers aan de motorbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. Die komen eerst door in de file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij de afrit Hoograven twee kilometer. Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De politiek lijkt de weg kwijt. Partijen zoeken een nieuwe leider, een nieuwe koers willen herijken. Intussen zit Nederland in een recessie. Moeten er miljarden extra worden bezuinigd? Logisch dat ook de keuzes van de kiezer onvoorspelbaar zijn. Aan tafel vanmorgen drie ervaringsdeskundigen. Leon Frissen, oud-commissaris van de Koningin in Limburg. Hij schreef voor het CDA een evaluatie over de verkiezingen... die voor deze partij dramatisch verliepen... en over het roemloze vertrek van premier Balkenende. Goedemorgen, meneer Frissen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Wijnand Duivendak is hier. Hij zat voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Moest daaruit opstappen vanwege zijn actieverleden. Goedemorgen, meneer Duivendak. Goedemorgen. En ook bij ons is Ella Vogelaar. Zij weet alles van hoogte- en dieptepunten in de politiek. Ze is oud P van de A-minister. Werd in de tijd door haar eigen partij gedwongen af te treden. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Vogelaar. U was van plan om naar de politieke ledenraad van de Partij van de Arbeid in Utrecht... Te gaan. Die wordt gehouden vanwege het vertrek van Job Cohen. U bent in plaats daarvan hier ja. en niet daar. Wij zijn daar blij mee. Uh, wel. wel daar is Wilco Boom. Hij is van het Radio 1-journaal. Wilco? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die vergadering van de ledenraad is al begonnen. Kun jij even kort uitleggen wat de ledenraad daar precies gaat doen? Nou, die ledenraad die staat vooral in het teken van de rouwverwerking. rouw om het vertrek van Job Cohen. Want dat vinden heel veel leden toch wel bijzonder betreurenswaardig. Dat hij zich gedwongen heeft gevoeld om het uh, leiderschap van de Partij van de Arbeid op te geven. Mensen zeiden dat ook uh, voorafgaand aan de vergadering. Uh, Cohen die kreeg uh, zojuist ook een staande ovatie toen hij uh, uitlegde waarom hij is opgestapt. En het is misschien goed als we daar nog even naar een heel kort fragmentje luisteren. En waarom ik het besluit heb genomen om te zeggen van ik treed terug. Dat komt omdat ik er uiteindelijk van overtuigd ben dat ik dat niet meer zou kunnen realiseren. Je kan dat beroerd vinden. En er zijn heel veel die dat beroerd vinden. Ik vind het zelf ook beroerd. Maar laten we gewoon die feiten onder ogen zien. Ja, en dat was dus Job Cohen hier op die politieke ledenraad in Utrecht. Hij kreeg een staande ovatie. Uh, ledenraad die gaat hier verder geen besluiten nemen. Ze gaan vragen stellen over, uh, over het waarom. Over hoe het allemaal gekomen is. Een belangrijk onderwerp daarbij is dat... Uh, veel leden opheldering willen over het feit... dat er gelekt is uit de fractievergadering waarin... Uh... Anderhalve week geleden, die anderhalve week geleden leidde tot het vertrek van Cohen. Cohen zelf zei hier zojuist dat, dat Lekker uit de fractie... bij zijn besluit om op te stappen in elk geval geen rol heeft gespeeld. Hij is gewoon in een afweging van maanden tot de conclusie gekomen... dat hij niet effectief meer kon zijn in Den Haag. Ja, oké. Okay. Zijn, zijn alle kandidaten uh, daar ook, Wilco? De kandidaten die zich tot nu toe hebben opgeworpen... om de nieuwe fractievoorzitter dan wel de nieuwe partijleider te worden... Ja hoor, die zijn er allemaal. Uh, Martijn van Dam zit op de een van de eerste rijen. Diederik Samson ook, Ronald Plasterk. En ook de nieuwste kandidaat, uh, Nebehad Al-Bayrak. Die vanochtend bekend maakte dat ook zij een gooi gaat doen naar het uh, fractievoorzitterschap. En die vermoedelijk ook uh, grote kans maakt. Omdat zij, uh, gelet op de geschiedenis van de Partij van de Arbeid... wel eens heel veel stemmen van vrouwen zou kunnen krijgen. En dan is er natuurlijk in het voordeel ten opzichte van die drie mannen... die wat dat betreft met elkaar de strijd aangaan. En ook nog eens een keer met haar. Oké, okay. wat is tot nu toe jouw uh, indruk tot slot, Wilco, van, uh, van de sfeer van deze ledenraad? Uh, oh ja, uh, uh, zoals, gezegd, uh, zoals gezegd, veel mensen zijn toch wel uh, teleurgesteld over het vertrek van Cohen. Ze uh, willen, uh, willen daar meer over weten. Uh, maar ja, er zal toch ook wel weer naar de toekomst worden gekeken. Want ja, de, de, de kandidaten voor de toekomst, uh, die zijn er. Ze willen allemaal uh, dat het weer beter gaat met de partij. Want dat gaat het natuurlijk uh, de laatste tijd helemaal niet. Bij Maurice de Hond nog maar 14 zetels in zijn peiling. Um, er is de hoop dat het, of de, ze, ze willen dat het anders wordt. En er is overigens ook wel een hoge opkomst. Wat dat betreft uh, zit er nog wel leven in die Partij van de Arbeid, zou je kunnen zeggen. Ze hadden één zaal gehuurd. Er moest een tweede zaal worden bijgehuurd in de jaarbeurs in Utrecht. En zijn alles bij elkaar zo'n 700, 800 mensen opgekomen. Uh, die hier dus overigens nogmaals geen besluit gaan nemen wie de nieuwe uh, fractievoorzitter wordt. Want dat, daar gaan de leden later over stemmen. Oké, okay, geen besluiten, wel veel praten. Dankjewel. Wilco Boom vanuit Utrecht. Ja, en zoals altijd uh, kijken we even in de zaterdagkranten. En in alle kranten staat natuurlijk uh, uitgebreid en grote dramatische nieuws rond Prins Frizo. Nou, afgelopen week is er veel verslag gedaan. Terwijl er eigenlijk geen nieuws was. Het echte nieuws kwam uh, gisteren. Uh, mevrouw Vogelaar, hoe heeft u eigenlijk die verslaggeving, die journalistieke uitingen de afgelopen week ervaren? Ja, nou ja, het belangrijkste is natuurlijk, nou ja, op de allereerste plaats natuurlijk vreselijk dat bericht uh, gisteren dat het uh, er heel slecht uh, uitziet uh, met de prins. Uh, maar ja, het meest verbazingwekkend is natuurlijk het uh, roemruchte uh, artikel van Jannetje Koenwij in uh, de NRC uh, geweest. Uh, ik heb zelf de betreffende neuroloog-echtgenoot van Jannetje ontmoet afgelopen dinsdagavond. En mij verbaasd over. Ja, een zekere mate van naïviteit leek, leek, leek het mij uh, dat hij dit zo heeft gedaan. Ja. En nu blijkt dus ook nog een keer dat hij totaal uh, misgekleund heeft. Dus nou ja, dat maakt het nog extra vreselijker. Ja, is het, u, u heeft hem uh, gezien omdat u beide uh, met hem uh, in een uitzending van Paul Witteman uh, zat. V vindt u dat als iemand uh, uitspraken heeft gedaan die in de krant zijn gekomen... Um, dat je eigenlijk zijn excuses zou moeten aanbieden? Of hoe, hoe denkt u erover? De NRC heeft er een groot verhaal ook vandaag weer over geschreven. Want de hoofdredacteur uh, zit er wel met deze kwestie, uh, om het op uh, zo zuinig zeggen, met. Uh, in zijn maag. In maag oh, ja, kan ik kan me komen. voorstellen, inderdaad. Uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk drie partijen in het spel. Het begint op de eerste plaats dat die arts, die neuroloog in dat betreffende ziekenhuis, die informatie deelt. Uh, met een collega-arts. Nou, is het natuurlijk zo dat je als collega's onder elkaar... praat je waarschijnlijk toch ook over ja. patiënten. Maar goed, die had wel het bewustzijn moeten hebben dat dit een uh, patiënt is die ook nog een keer uh, een publiek persoon uh, is. Dus ja. dan moet je, denk ik, extra voorzichtig zijn. Maar zonder nou die hele discussie over te willen doen... want dat is natuurlijk de ja. discussie van de afgelopen dagen geweest. Uh, de NRC heeft daar nu zijn excuus voor aangeboden. Zou u vinden dat daar uh, nou ja, een vervolg aan moet worden gegeven? Nou ja, dat weet ik niet. Het lijkt mij goed dat... maar ja, hij krijgt nog een gesprek met uh, de Inspectie voor de Volksgezondheid... en hij zal ongetwijfeld ook uh, voor de terugcommissie denk komen... Ik. Uh, het lijkt mij verstandig dat hij uh, nog een keer uitlegt... dat zijn pathologisch optimisme uh, in dit geval, in geval behoorlijk parten heeft gespeeld. Ja. Want zo zegt hij het zelf en dat hij daar zijn excuses voor aanbiedt. Want hij heeft dus gewoon Verkeerd de Nederlandse gedaan. samenleving op het verkeerde been ja. gezet. Even naar de andere gasten daarover. Leon Frissen, als ik u dat zou vragen... Uh, die, die hele verslaggeving van de afgelopen week, hoe heeft u dat ervaren? Nou, je ziet dat ook de serieuze media langer langer meer uh, populariseren. Dat is mijn indruk. Van datgene wat uh, de laatste weken is gebeurd. Uh, niet alleen hierom, maar je ziet het ook uh, bij hele grote instellingen zoals de, uh, de VU het ja. ziekenhuis uh, in Amsterdam, waar je van zegt van nou ja, normen en waarden worden daar nog steeds hoog uh, en, en zwaar beleefd. Maar dat, dan dat zie is je die, toch... De jongste kwestie, die medische ja. serie op televisie, ja. op RTL. Heel vreemd ja. vind ik dat. Je ja. zou zeggen dat het hoort alleen maar thuis en, en de bladen die we allemaal kennen van, van oudsher. Maar je ziet het toch hoe langer meer terugkomen, ook in de serieuze media. Het heeft toch iets te maken met de vereenvoudiging van het nieuws, de versimpeling van het nieuws. Met, uh, en dat moeten allemaal hapklare brokken zijn. En iedereen leeft mee. Iedereen googelt mee op zijn manier. En kijkt wat er uh, voor hem of haar in is. Ja, me... bijna duivendak. ik zag u een beetje schudden. Nou ja, kijk, dat, dat met die vuur en dan nog wel die geïnformeerde vuur, dat heeft me echt verschrikkelijk verbaasd. hoor. Ja. Maar ik vond eigenlijk die hele bericht en ze zijn niet meer uh, zo, uh, zo meer. <laughs> nee. Van origine waren ze ik, ik, vond, <laughs> uh, ik vind die hele berichting over die prins... Ik, ik vond het eigenlijk allemaal wel... Ja, kijk, dat er die eerste 24 uur na zo'n ongeluk heel veel extra uitzendingen zijn. Niemand weet dan nog hoe lang het gaat duren. Weet ook niet, niemand weet ook dat er geen nieuws komt. Dus je wil allemaal paraat zijn voor als er wel nieuws komt. Daarna is het toch allemaal redelijk. Ja, ik, ik vond het allemaal nog wel redelijk fatsoenlijk en ingetogen. Ja, en ik moet zeggen, ik was ze je bent zelf toch ook gewoon nieuwsgierig. En uh, ja. je hoort erover ja, over die komen. En je, je wilde er ook best een duiding over horen. Hoe zit dat nou precies? En ik vond het allemaal nog wel redelijk ingetogen. Gaan, eigenlijk. Ja, en ook de familie het is, het is redelijk geen... met rust gelaten. Een volstrekte de... faux pas van uh, ook de NRC. Dat bent het helemaal met u eens. Jannetje Koenweij gaf zelf ook aan... dat het bij de vorige hoofdredacteur niet gebeurd zou zijn. En dat hij dus... het geplaatst had. Wat moet er dan dus... met de huidige hoofdredacteur? Nee, maar zegt er dus iets over daad... Uh, dat zelfs zo'n krant als de NRC... Uh, opschuift naar uh, zo snel mogelijk een beetje populistisch nieuws uh, brengen. Dat ben ik helemaal met de heer Frisse ja. eens. Oh, ook in de krant, een afgeleide eigenlijk van alle gebeurtenissen rond Friso... is nu een discussie over uh, Koninginnedag. Uh, meneer Frisse, u bent oud-commissaris van de Koningin in Limburg. Uh, u, u heeft vast en zeker in die hoedanigheid uh, de Koningin wel eens op bezoek gehad. En misschien ook wel... De hele, file, hele koninklijke Heel, familie. Vaak, en de, heel ja. vaak. En de laatste koninginnendag is in Limburg uh, gehouden. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat er wat hier en daar wat paniek uh, uitbreekt. Maar haar kennende um, en ook het verleden van haar meenemende in datgene wat er nu staat te gebeuren. Zodat ze nu zal tonen dat ze heel standvastig... Uh, zal zijn en dus uh, geen krimp zal laten naar buiten toe om te voorkomen dat uh, ja, allerlei discontinuïteit gaat ontstaan. En de verhoudingen uh, zeg maar, met, met de regeringen gaan zo maar door. Dus uh, dat is heel merkwaardig uh, dat ik dat zo stel. Maar ik denk dat dat juist uh, nu staat te gebeuren. Dus alle... ja. En wat, wat het moeilijkste zal zijn de komende maanden is: ja, het nieuws zal uh, aanhouden. Uh, zolang als er ja, geen positief of wel negatief nieuws uh, aan de orde is... rondom uh, het welzijn van de, uh, prins Friso. Rond het, rond het de... sterven en uh, natuurlijk ook de ziekte rond van prins, prins Klaus... heeft natuurlijk ook heel sterk laten ja. zien. Uh, aan de ene kant wel die ziekte uh, ja. daar ook niet stiekem over doen... wel een plek geven, ja. het verhaal blijven vertellen... maar tegelijkertijd ja. doorgaan met haar werk op een tamelijk onverschrokken manier. En ik, ik verwacht eigenlijk dat dat nu op dezelfde ja. manier zou gaan. En, en terwijl iedereen er heel veel begrip voor zou hebben... als zij als ja. moeder nu een andere prioriteit ja. zou aanleggen. Ja, maar zij is ook uh, moeder eigenlijk van bijna alle Nederlanders. En daar hoort ook een ander gedrag bij... dan kennelijk een normale ja. uh, doosje die moeder dat zou zijn. Nou ja, maar dat dus is op het dit natuurlijk wel het een geval. enorm krachtige vrouw. Ik bedoel, en uh, zij doet dat dus zo en staat ja. daarvoor. En nou ja, ik vind het toch ook juist al bijzonder... dat ze dat moederschap ja. ook wel laat zien. Ja. Uh, ik bedoel, dat is er dus ook. En ze weet die twee dingen fenomenaal te combineren, zou ik haast willen zeggen. U schat ja. allemaal zo in Koninginnedag gaat door. Het zal op een andere manier waarschijnlijk gevierd worden. Maar het gaat door en zij gaat ook ja. door. Schat u in. Goed. Ja. Ander bericht nog uit de krant. Ja. U zei, zij gaat dus ook door... Want daar werd ook alweer over gespeculeerd hè, de afgelopen dagen. Ja, dat, dit is allemaal zo erg en misschien uh, stopt ze er wel mee. Maar dat, sorry, ik heb je goed begrepen, meneer ja. Frisse. Ja. <laughs> Ik nee, okay. denk, denk juist niet dat ze op zo'n moment een punt zou nee, willen zetten. Nee, nee, nee. Dat staat nou ja, goed, is, uh, we gaan er niet verder over speculeren... maar het is zo goed dat even vast te zetten. Groot interview met Joop van den Ende. Iets heel anders in de Telegraaf vandaag. Omdat hij deze week 70 jaar wordt. En uh, hij zegt toch iets wat uh, misschien ook op onze tafel wel interessant is. De crisisangst uh, is in Nederland het ergst. En dan citeer ik hem even. Er is overal angst in Londen omdat er uh, Olympische Spelen zijn. En uh, noem maar op, een probleem in de theaters. Maar het is nergens... Zo erg als in Nederland. Onze politici zijn zo terneergeslagen. Ze roepen het uh, alleen maar nog uh, dat het erger wordt. Met andere woorden, we lezen de hele dag alles en nog wat over crisis, crisis, crisis. Het, het, het kan bijna niet erger. Uh, herkent u dat een beetje, meneer Frisse, dat die politici in Nederland zo somber zijn en dat dus ook mensen aanpraten, waardoor de mensen in het land ook somber worden en bang? Nou, dat, dat is, ik denk, typisch Nederlands. Uh... Je ziet het in heel West-Europa wel een klein beetje terugkomen... ten opzichte van de rest van de wereld. Maar dat is zo typisch Nederlands. En uh, Wat Van der Ende opmerkt, is eigenlijk niet zo nieuw. Omdat Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Belandbureau... dat al jaren zegt. Aan de ene kant zijn we heel gelukkig. We voelen ons heel gelukkig. We zijn de gelukkigste mensen bijna van de wereld. We hebben de beste inkomens, de beste zorgvoorzieningen. En gaan ze maar door. Maar dat blijft toch iets... Uh, Knappen aan mensen van ja, maar het kan ook beter en het moet ook beter. En er zijn natuurlijk mensen die recht hebben om daaraan te twijfelen, natuurlijk. Die blijven er altijd, zal altijd aan de onderkant van de samenleving blijven. Ja, maar het zijn vooral de politici. Die de politici, die, aan de politici die, die laten zich daaraan meedrijven, uh, omdat het vaak uh, de vergezichten die zij eigenlijk zouden moeten brengen. Zoals bijvoorbeeld dat. Toch mevrouw Merkel doet in Duitsland of Obama in Duitsland. En in Amerika zie je die vergezichten bij politici in Nederland niet uh, worden gebracht... en het af en toe alleen maar blijft steken datgene wat gisteren, vandaag en morgen... Uh, in de actualiteit aan de orde is. En ik denk dat dat iets is waar we vandaan moeten. Ik ben ja, jaar, acht jaar in de Tweede Kamer gezeten... en in die tijd was dat, ja, dat was not done. Mm. Dat deed je niet. Dat, dat gebeurde natuurlijk ook wel, maar het was toch iets, een andere tijd. Mm. En nu politici te va vaak zich identificeren met datgene wat op de straat iedere dag gebeurt... Nou ja, het is goed om vast te onthouden wat u zei... dat politici in Nederland eh, niet zo opvallen door de vergezichten die ze hebben. Want dat komt later in de uitzending vast en zeker nog uitvoerig aan de orde. Bijna Duivendak, praat hij wat Van de Ende hier suggereert... in het interview in de Telegraaf... politici ons eigenlijk steeds meer de crisis aan? Nou, het is, het is inderdaad wel interessant dat, dat hij het zegt en dat hij het zo zegt. Het is natuurlijk eigenlijk hele scherpe kritiek op premier Rutte. Want toen hij met, met het kabinet begon... Ja, ja, dat staat hij... er overigens niet, hoor. Maar zo lees ik het wel. Want uh, Rutte begon dit kabinet natuurlijk... en dat was ook zijn stijl in zijn verkiezingscampagne: optimisme terugbrengen voor uitgang in Nederland. Nederland loopt voorop. Hij, hij liep een en al te stralen. En zijn glimlach is nog niet weg... Maar je merkt wel dat het hem dus echt niet gelukt is... wat hij denk ik wel echt geambieerd heeft... om dat optimisme in Nederland ja. terug te brengen. En ik denk dat dat komt omdat het kabinet zo gefixeerd is op de uh, begrotingscijfers, en nu dus een programma van, van bezuinigen af moet gaan kondigen. En ja, je krijgt die bezuinigingen er alleen door als je sombere boodschappen vertelt. Want dan accepteren mensen misschien hè, dat er op bepaalde plekken uh, gesneden wordt. Je ziet ook dat uh, het gaat ook economische krimp in Nederland, bijvoorbeeld in tegenstelling tot Duitsland, mm -hmm. waardoor komt dat? Uh, vooral door de onzekerheid over de huizen. En de hypotheekrente. Ook daar laat dit kabinet ja. natuurlijk een enorme steek vallen. Ja. Eh, onzekerheid sluipt in de economie. Omdat ze bang zijn geworden. Nou ja, het kabinet is bang geweest om het aan die hypotheekrente te doen en krijgt het nu dubbel en dwars terug, uh, want de mensen worden somber, de economie krimpt extra. Ja, en ik denk dat wat in Nederland echt een rol speelt, wat het debat echt vergiftigt, is natuurlijk het voortdurende negativisme van Wilders. Ja. He, dat is in andere landen minder scherp aanwezig en dat vergiftigt toch ook wel de politieke klimaat. Mevrouw Vogelaar, politici nou ja, nu hetzelfde gevraagd, praten ons uh, angst aan en zijn uh, zo somber. Is het ook iets Calvinistisch? Omdat Frisse zegt al uh, in Nederland uh, zijn de Nederlanders nou maar eenmaal zo. Maar ik weet niet, misschien bedoelt in dit geval ook wel... het noorden van Nederland, dat weet ik niet. Nou, kijk, er is angst onder de mensen. En uh, onzekerheid. En dat heeft naar mijn idee heel erg te maken met... het uh, gevoel en bewustzijn van, bij heel veel mensen van... We hebben altijd in die zin een vooruitgangsgeloof gehad. in het idee van je kinderen krijgen het altijd beter... dan jezelf hebt gehad, de volgende generatie. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Maar dat, dat is wel iets wat politici ons tot nu toe hebben voorgehouden. En de, nou, de kritiek ja, nu van, van, de, de van de Ende de politici, is, politici zijn zo somber. Ja, maar het is ook voor een deel werkelijkheid. Dat het niet een vanzelfsprekendheid is dat dat gaat gebeuren. En ik ben het met Van den Ende eens... dat politici daar geen afdoende antwoord op hebben. Uh, dus in die zin... En dat heeft inderdaad voor een deel ook te maken met de politiek Het is dus de huizen, maar helemaal het consumentenvertrouwen is natuurlijk dramatisch laag in ja. Nederland en, het kiezersvertrouwen misschien ook wel het en vertrouwen het kiezersvertrouwen, van mensen in instituten uh, absoluut, absoluut en dus ook in de politiek. Ja. Ja. Nou, oké, okay. we praten hier uh, het komend uur uitgebreid uh, over verder, maar dit waren de kranten even. Weekoverzicht. Afgelopen week was verschrikkelijk. Daar is iedereen het wel over eens. Het was een nare week. Politiek was het vooral ook een nare week voor de Partij van de Arbeid. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen... dat ik er in de politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag... onvoldoende in ben geslaagd om die weg naar zo'n ander beleid... geloofwaardig over het voetlicht te brengen. Het is een beetje omslachtig gezegd misschien, maar we vatten het zomaar samen. Hij begreep ons niet en wij begrepen hem niet. En daarom begreep de kiezer het al helemaal niet. Exit, partijleider. Ik vond het ook wel uh, tijd worden, zou ik maar zeggen. Ik kwam hem uh, vlak voor het congres kwam hem tegen toen er ook weer iets negatiefs stond over zijn, uh, zijn partijleiderschap. En toen zei ik al tegen hem, Job, je moet er gewoon weer stoppen. Dat was Guusje Terhorst. U begrijpt het, aan de adviezen van goede vrienden heeft het niet gelegen. Maar het duurde toch nog vrij lang voordat het politieke moment suprême daar was. En gek genoeg probeerde ook nog iemand het slachtoffer op te beuren door te zeggen dat je altijd weer kan terugkomen. Want Nederland heeft gewoon uh, politici nodig die eerlijk, authentiek zijn... en die ook kunnen binden. En uh, ja, Job Cohen was zo'n man. En in de politiek kan je ook altijd weer terugkomen. Hè? Dat, dat, je, je maakt soms zware tijden door. Maar ja, in politieke reïncarnatie gelooft niemand. Sterker nog, Cohen is al bijna vergeten, de opvolgers staan te trappelen. Al heel lang trouwens. Ik loop acht jaar rond in Den Haag, hè. ik ben niet naïef. Politiek maakt uh, het mooiste in mensen los... En ook het slechtste. Zo is het. De leider is weg, leven de leider. Een kandidaat oefent op onverwachte vragen. Dat ligt aan waar je het koopt. Dus bij de bakken koopt het ongeveer uh, 1,50. Uh, als je een lekker brood bij de bakken koopt, uh, 2,20. Nou ga je vragen hoe hoog de hypotheekschuld is in Nederland. Die is ongeveer 560 miljard, de economie. <laughs> Heb ik verdorie, dus van, vanmiddag al die cijfers uit oh. mijn hoofd zitten leren voor je. Uh, wat, en, en zo ook nog een keer gecheckt. Op zich is het wel apart. De Partij van de Arbeid wil zo graag verkiezingen... dat nu het er nog steeds niet van is gekomen... ze die maar voor zichzelf organiseren. Het is mijn eer alleen al om kandidaat te mogen zijn voor de functie... die de ooit door mij zo bewonderde Joop ten Haal vervulde... en al die andere kanjers. Als men mij kiest, zal ik het alles geven wat ik in me heb... Alles. Bij de VVD liepen ze ooit rood aan als het over de L ging. Maar goed, kandidaat Plasterk heeft er veel woorden voor over. Hij heeft er zelfs alles voor over om de nummer 1 te worden. En sommige kandidaten gaan zelfs zover... dat ze op zoek gaan naar kiezers die niet op ze stemmen. Ik heb de afgelopen tijd, sinds de verkiezingen eigenlijk... Uh, ben ik erg op zoek geweest naar mensen die niet meer op ons stemmen. Uh, dat zijn er best veel. TROS, Radio 1. Ja, 22 uh, minuten over 12 En nu luisteren we tot 12 uur in het En vandaag aan tafel uh, Leon Frissen. Oud commissaris van de Koningin in Limburg. En hij is, ja, hoe, hoe zou ik u nou omschrijven prominent mastodont uh, onderzoeker uh, nou, van nee, het CDA? Nee, nee, mastodont ben ik helemaal niet. Wilt u wel ook, worden? Uh, jammer dat dat uh, de laatste tijd ook ja. bij het CDA zoveel is beleefd. Maar dat ben ik zeker niet. Ik probeer me toch wel wat bescheiden op te stellen. Ja, Maar prominent noemen we u toch wel? Ja, want u heeft uh, natuurlijk een onderzoek gedaan naar de grootste verkiezingsnederlaag van het CDA. Hè. Bij de laatste verkiezingen de helft van het aantal zetels verloren. En u heeft er allerlei oplossingen aangedragen waarover we het zo uitgebreid hebben. Nou, Ella Vogelaar van de Partij van de Arbeid is uh, ooit minister geweest... en voortijdig uh, naar huis gestuurd door de toenmalige partijleider Woude, Wouter Bos. En Wijnand Duivendak van GroenLinks. En u bent ook voortijdig uh, moeten vertrekken... wegens een naakkefietje uh, uit uh, uw persoonlijke geschiedenis. Uh, uh, mevrouw Vogelaar, om maar met u uh, te beginnen. U zat hier bij ons uh, vorig jaar uh, augustus. En toen zei u, het wordt het jaar van de waarheid voor Job Cohen... Uh, nou, in zekere zin heeft u gelijk gekregen. Maar de vraag is even, uh, had u gedacht dat het ook zo zou aflopen? Nee, ik wist niet precies natuurlijk hoe het zou gaan. Maar uh, kijk, uh, dat het zeer, dat heb ik toen ook gezegd... Uh, hij was er op dat moment nog niet in geslaagd... om uh, voldoende profiel te krijgen als uh, partijleider. Ik mag hem ontzettend graag. Nou, ik geloof heel Nederland zo ongeveer uh, mag hem heel graag. Maar ja, uh, ik dacht van geef die man even de tijd en de ruimte om te proberen... Uh, in zo'n switch die hij moet maken. Hij had natuurlijk gedroomd en de hele partij had gedroomd dat hij premier zou worden. Dat gebeurde niet. Hm. Nou, ja, Hij moest een enorm andere functie gaan vervullen. Geef die man de tijd om daar een beetje hm. zijn plek in te vinden. Nou, dat uh, is tegenwoordig denk ik in het media... Kratie, noemen we dat, ja, geloof ik. ik. En niet Heel meer heen. gegund dat je een beetje de tijd krijgt om... Uh, zijn die ja. eisen zo veranderd? Ja, dat denk ik echt. Uh, als ik daarover terugkijk, uh, als ik terugkijk bijvoorbeeld... Hè, uh, mensen als de Uil, als Kok. Ik, bedoel, ik heb Kok toen ook aangehaald, gezegd, kijk naar Kok. Die had ook een jaar nodig om zijn draai te vinden in de Tweede Kamer. Goed, ja. Bolkestein, nou, noem er maar een aantal op... Uh, en uh, dat is nu echt ja. niet meer aan de orde. En u zegt dan mediacratie. Dus de media spelen daar een grote rol in. Of, of speelt er ook nog iets anders een rol, meneer Frissen? Nou, ik denk ook dat... Uh... Het, uh, niet alleen de media zijn, maar ook de wijze waarop politici zich willen manifesteren. En dat het niet meer zoiets is van. Uh, ja, ik heb een doel te bereiken over een aantal jaren, maar dat moet morgen en overmorgen. Dus dit is over en weer. Het is niet alleen. Is het, uh, het zijn... doel dan altijd ja, duidelijk? Het is ook, uh, ik bedoel, je bent, ik ben nog opgegroeid in een, leven, in een, in een tijd dat je een politicus werd voor het leven. Ja, het is nu alsof het iets is van een paar maanden of een paar jaren, dan ben je weer iets anders. Door jonge mensen, jonge generatie-politici doen daar ook aan mee. Je ziet ze verdwijnen, je ziet ze komen. Uh, da en dat zie je in het buitenland. Ook, ook, ook in uw eigen partij. In de eigen partij ook. Je, ja. je ziet het, in, in Duitsland ben je bijna, of je moet door de kiezers worden afgeschaft... ben je bijna voor je leven. Volksvertegenwoordigseinden. Maar ook ja, dit... om u in een reden te vallen. U heeft in dat rapport wat wij zo even memoreren, wat u geschreven heeft over die grote verkiezingsnederlaag van het uh, CDA... het uh, rapport uh, verder Na de klap... Uh, daar schrijft u ook als het gaat over de recrutering en de selectie van politici gaat. Dat het CDA er niet in geslaagd was tot dan toe, nu toe, misschien nog steeds, hè. Daar komen we ook nog leven even over. Dat je ma maatschappelijke smaakmakers ja. moet recruteren. Dus ja, ja u doet ja, er ook aan mee. Ja, je bent ja, er niet... ja er wordt op diploma ja. ik, uh, wordt er bijna. Um... Gerecrutereerd. Ja. Terwijl je ziet dat, dat, dat, dat, dat juist de goede politici... niet alleen daardoor uh, met hun cognitieve vaardigheden... die ze hebben opgebouwd uh, het maken in de politiek... Uh, maar en, dat en, je dus, en, en je, moet houden, je moet ervan houden, je ja. moet het in je hebben. Uh, en dan ga je, en, en je moet er ook de dienstbaarheid hebben: de dienstbaarheid naar de samenleving toe. En ik zie te veel politici opkomen en gaan, die het zien als een stukje in hun carrière. Ze komen van de Universiteit van Groningen, hebben daar uh, bestuurskunde gedaan, en dus gaan ze maar in de politiek. En dat, ik denk dat dat bij de Partij van de Arbeid... bij het CDA het grote probleem is. Ja. Als het gaat over recrutering. Ja, als het gaat over recrutering. Maar dan bijvoorbeeld een politicus die het toch leek te maken... Camille Eurlings, die dan uh, tussentijds ja. opstapt... en zegt, ik ga toch voor mijn gezin Ja, dat is doen. een voorbeeld. Maar Joop Wijn is ook een voorbeeld. Karin van Gennep is een voorbeeld. En je ziet Bouter Bos, dat vind ik echt zo ook zo'n typisch voorbeeld. Uh. Hij komt en hij gaat. En Cohen zit met een probleem. Ja, bij de, u heeft er op, bij het CDA op dit moment... even helemaal geen last van. Er komt niemand, dus er gaat ook <laughs> niet. Ja, om. nou, uh, ik ga er toch van ik bedoel, nee, maar dit is, dit is, ik vind het wel een punt, een, punt, een groot zorgelijk punt. En, en, en, en, en ik, ik, laat ik zeggen, zo iets, iemand als Camille Ehrlich, ja, dat die, die komen niet iedere dag voorbij. Nee. Uh, niet dat hij, de, hij, heeft zelf, de weg, hij heeft zelf de weg gegaan naar, naar het bedrijfsleven toe. En ik hoop zelf nog steeds dat hij nog Door een komt. keer uh, tot ja. bezinning komt. Maar, want als ik u nou op de man afvraag, keurt u het af dat hij daar... Uh, nou, deze ik sluiting... kan het wel weer begrijpen. Ik, ik kan ja, het ook best goed, wel begrijpen. begrijpen die mensen, die jonge lui, die worden natuurlijk... Een klein beetje gek. Ik bedoel, je moet... Nee, maar je je sleept toch zeven sleep dagen per week met van die tassen rond. Jawel. 24 uur per dag. En als je bedrijf, het bedrijfsleven zet, Allah, je hebt toch niet zoveel last van die dingen. Nee, maar meneer Frissen, dat begrijpen we allemaal. Maar u zegt, vroeger was je politicus voor het leven. Nu ja. lijkt het een stukje van je carrière ja. te zijn. Als iemand dan dat besluit neemt, keurt u dat dan af? Ja, en zeker zijn wel, ja. Ik vind dat je met hart, ziel en zaligheid bij de politiek betrokken moet zijn. En dat geldt voor alle politieke partijen in Nederland. En ik maak me daar in de breedte heel veel zorgen over. Ja, meneer Duivendak, uw partij ja. is tussentijds ook van leider gewisseld. Uh, nou, niemand zal uh, uh, Femke Halsema ver verwijten, denk ik, hmm. dat ze na de jaren die zij in de Kamer heeft doorgebracht uh, daaruit is gegaan. Het was toch wel lastig ook voor uw partij, zo'n leiderschapswissel. Ja, nee, dit is eigenlijk voor iedere partij lastig. Hè? Zeker als een leider er lang heeft gezeten en succesvol is geweest natuurlijk. Want als een leider het niet zo goed heeft gedaan, dan, dan, dan is het niet zo'n probleem. Als een, leider, als een leider succesvol is geweest, dan is het eigenlijk vrij ondankbaar om die leider op te volgen. Dan zie je vaak ook eerst iemand het de Duitse Pauze en dan hè, soms daarna weer een ander die uiteindelijk het, het stokje overneemt. Ja, dit is een wissel geweest waarbij de nieuwe leidster, Jolande Sap, is aangewezen. Nee, ze is door de fractie gekozen. Uh, dus anders dan nu bij de Partij van de Arbeid, hè, waar de leden kiezen. Maar dat is door de fractie, uh, zo herinner ik het me ook. Ik zat toen in de fractie toen Paul Rozemuller uh, stopte. Paul Rozemuller stopte, we kregen een fractievergadering. En daar heeft de fractie gestemd of Femke haar zou opvolgen. Dan wordt wel gezegd, ja, Paul Rozemuller heeft het toen naar Femke. Ook. Nee, dat was een keuze. Nee, dus het is echt want, uit de fractie En Dat was ook echt draagvlak, draagvlak in de fractie. Je kan natuurlijk wel je de vraag stellen. Had niet ook, hadden niet ook de groenlinksleden toen, toen daarover moeten stemmen? is misschien best iets voor te zeggen. Um, het was wel zo, het was toen een, nog maar een halfjaartje na het congres... waar Jolande Sap heel bewust op de tweede plek was gezet... met grote meerderheid door de leden. Iedereen wist dat Femke die komende tijd weg zou gaan. Dus eigenlijk hadden de leiden, leden ook al wel gezegd... Jolande is de voor de hand liggende uh, opvolger. Ja, en, en nu dan, u, u zegt het zelf ook in de Partij van de Arbeid... wordt dat nu anders gedaan, dan nou gaan de leden daarover. Ik ben toch heel benieuwd, u, u bent beide in een fractie geweest. Is, is dat werkbaar, dat de leden dan de fractievoorzitter gaan aanzetten? lezen. Nou, als ze de goede keuze maken. Ja, maar dat kijk, is natuurlijk de vraag. Heb nee, nee, als fractie geen invloed kijk, op? Kijk, het is natuurlijk, uh, en dan ging het net ook al ook... Ik, zo moeilijk als het is om van tevoren be te bepalen wie een goed uh, politicus is... en wie een goed Kamerlid zal zijn of wie een goed minister zal zijn... daar zijn al heel wat selectiecommissies over gestruikeld. Hoor. Dat blijkt heel, heel, heel weinig voorspellende waarde te hebben. Zo is het ook heel moeilijk te voorspellen wie een goed partijleider is... en wie dus in een fractie, dat draagvlak en, en in dat enorme krachtenveld... maar ook van al die leden en die media, wie dat goed zal kunnen doen. Ja. Maar als... als als een, fractie, als een fractievoorzitter het goed doet, heeft hij in een paar weken de steun. He, want zo, zo simpel, zo, zo simpel ja. en zo, zo hard en zo snel gaat het. Ook. Meneer Frissen, u schudde nee. Nou, ik vind. Ik, ik, ik, we moeten voor het CDA spreken en ook voor, misschien wel een klein beetje voor de Partij van de Arbeid. Die partijen hebben meer last van zeg maar, grote de, de, democratische logheid van die partij. Terwijl een PVV en, en ook de SP, dat zijn partijen die heel uh, verticaal worden, zijn georganiseerd. En dus daar spreekt iemand en dan ben je leider. Ja, kijk, kijk, kijk. Zou het maar kijk hoe het ging met Agnes Kant. He, die is ja. in feite ook aangewezen door Jan Marijnissen. Ja. De partij veranderde helemaal niet van koers, eh, maar zij kregen het niet voor elkaar. En dan zie je toch ook dat het daar ja, niet. Ja, maar lukt. dan zie je toch een hele andere. Je ziet toch bij de bij SP en de PVV een hele paradoxale beweging. Uh, de hele samenleving is totaal gedemocratiseerd. Daar heeft de Partij van de Arbeid, de CDA, met daar last van. Ook wel, dus, je ziet, Congres zijn fantastisch. Maar het komt niet over naar de grote, naar de samenleving. Terwijl PV met name, maar ook de SP, daar veel minder last van hebben. Ja, dat heeft een... volgens mij niet met het uh, democratisch gehalte van een partij te maken. Ik, ik nou. vind het uh, gewoon uh, hartstikke goed uh, dat dit nu gebeurt. En... Dat de leden dus de fractievoorzitter nou, ja, gaan. ja, kijk, formeel natuurlijk is... niet. Hè. Ik bedoel, uh, Helm Spikman uh, opereert op het scherp van... de. Schade, dus. die zijn nog eens. En nu Spekman? Hans Spekman. Oude oh, En nee, ik dacht dat u zei Held Spekman. Nee, Hans oh. zei oh. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Uh, nee, helder moeten we niet te veel hebben, okay. volgens mij. Okay. Uh, dus uh, he, uh, formeel is het een zwaarwegend advies. Uh, maar goed, die fractie moet natuurlijk. wel... De fractie uh, heeft al gezegd, we zullen ja, dat advies overnemen. Anders dus, doe je dit niet. Dan moet je wel, maar uh, uh, dan in uiterste consequentie even doorgeredeneerd. Stel nou, deze fractievoorzitter doet iets verkeerd. Gaan dan de leden hem ook weer afzetten? Hm. Nee, want waarom nou, nou uh, niet? Nou ja, Dat het zou kan, kan natuurlijk uh, op een congres als het echt helemaal uit de hand loopt, kan mm. een congres uh, een motie van wantrouwen tegen een fractievoorzitter uh, indienen. Ja. Dat kan. Is het wel helemaal volgens en de wet? En dan is het vervolgens. Ja, het is volgens de wet, want formeel benoemt de fractie, alleen er is een zwaarwegend advies. Mm. De fractie zou ook kunnen zeggen. Uh, nou ja, uh, we leggen het naast ons neer, maar dat is in de verhouding niet denkbaar. Maar het zegt natuurlijk ook iets over het feit dat er gewoon geen natuurlijk opvolger is binnen de fractie van de PvdA. Ik bedoel, dat is het fundamentele probleem. Als er iemand zou zijn waarvan iedereen in de samenleving, in die partij, in die hmm. fractie zou zeggen... Ja, dit is de gedoodverfde kandidaat, ja. dan zou dit niet gebeuren. Er zijn binnen eigenlijk, vier kandidaten. Eigenlijk kandidaat. zie je het nog veel meer naar voren komen dat uh, de burgemeester van Amsterdam de gedoodveilte kandidaat is. Ik zeg niet dat hij des, maar je ziet in de media dat beeld, dat, dat beeld wordt ja. geschetst. Maar, maar die kan geen fractievoorzitter nee, nee, worden, want ja. die zit niet ja. in de Tweede ja. Kamer. Ja. Dus, dus dat, dat maakt kan... het redelijk simpel dat dat maakt... en overzichtelijk nou ja, ja, ja. Maar uit de fractie. Komen. Maar misschien, ja. mevrouw Vogelaar, u zegt dat uh, Lodewijk Asscher maakt het... Uh, omdat hij nu niet verkozen kan worden, het redelijk simpel. Maar even zo goed is dat wel iemand die boven de markt blijft hangen. Ja. Want als er straks verkiezingen komen... Ja dan komt er weer een ja, verkiezing voor de lijn. En dan mag het zelfs dus... het uh, hele Nederlandse volk meedoen, hè? Ja. Is de, is het plan en van de in die board. zin is het dus zeer wel mogelijk... Uh, dat degene die nu fractievoorzitter wordt... dat dat een tussenpauze is. Ja, maar Daar denken iemand... die personen overigens nou, niet over. Nee, zo, nee natuurlijk niet. Dat nee. moeten ze ook vooral niet. Hm. Ze moeten er voluit voor gaan. En ze krijgen dus ook de mogelijkheid om zichzelf te bewijzen. Nou, als dat goed gaat, dan uh, zal, zullen ze dat ook van Lodewijk Asscher winnen. Mag je voor uh, aannemen. Want dan hm. hebben zij laten zien dat ze hm. het kunnen. En met alle respect voor Lodewijk Asscher een zeer bekwaam wethouder in Amsterdam. Maar ik ben het helemaal eens met uh, wat Wijnand Duivendak ook net zei. Het is geen garantie dat je het ja. ook op de ja. Haagse postzegel ja. goed doet. Ja, precies. Hey, hey, het moet wel even gevraagd worden. Uh, Neberhard Al-Bajrak heeft zich net uh, vanmorgen aangemeld. Uh, wat, wat, wat vindt u van haar? Zou je ja, op ja. haar stemmen als lid? Uh, dat weet ik nog niet. Nee. Uh, ik wil echt gewoon... Het is voor mij in ieder geval duidelijk... dat ik niet op Martijn van Dam zal stemmen. Okay, die dus schappen daar we. heb ik over nagedacht. Ik vind iemand die dus... Uh, totaal geen ervaring... Uh, in de samenleving heeft... Uh, en alleen maar in de politiek heeft gezeten... Uh, vind ik niet zo handig. Oké, okay, die schappen uh, dus we dan die, Dus u? er zijn er drie uh, dan wat mij betreft... over tot op heden. En ik wil gewoon zien waar ze op een aantal punten staan... En hoe ze het doen in die korte heftige campagne die er gaat komen... voordat ik mijn uiteindelijke keuze maak. Want bij voorbaat is er niemand waarvan ik zeg die gaat het maken. Ik vind het hartstikke goed dat Neebehad het doet. Dat ze de nek uitsteekt. Maar ook voor Nebehad geldt dat ze het waar zal moeten maken... en dat het niet bij voorbaat vaststaat omdat ze een vrouw is, omdat uh, ja. ze een allochtoon is... dat ze een succesvolle partij uh, ja. of fractievoorzitter en partijleider zal zijn. Ze zal het echt waar moeten maken. En tot op heden heeft ze als nummer twee natuurlijk toch heel erg... Ja, niet in de volle breedte van de politiek geopereerd. Nee, wat eigenlijk raar is, hè? want er staan ook vandaag ergens in een van de kranten... dat zij gewoon bij de laatste verkiezingen de nummer twee was naast Job Cohen. Dus je zou eigenlijk zeggen, nou, Cohen weg. Hè? Die zei net op het, uh, uh, die partijraad, het moet zin hebben. Had hij het over zichzelf? Hij legde dat verder niet uit. Maar het had blijkbaar geen zin wat hij deed. Dan zou je verwachten de nummer twee En dat was mevrouw Albayra. Ja, maar zij heeft zich dus, wat dat, dat zei ik al, er is geen natuurlijke uh, opvolger... Is eigenlijk... Er is Kop en schouders boven uitspreekt. Nee. Uh, nummer twee op de lijst wil nog niet zeggen dat je de de opvolger mm. van een partijleider uh, mm. bent. Uh, Partijen uh, kampen al jaren met de leden uh, die weglopen. En uh, heel veel kiezers hebben uh, ook laten partijen, blijken. Niet alle partijen Nee, hoor. niet alle partijen. Maar heel veel kiezers hebben ook mm -hmm. laten merken... dat ze niet heel erg veel vertrouwen meer hebben in de politiek. Zou nou dit onderlinge gestegel, want er zijn geen verkiezingen... maar er zijn nu toch ineens verkiezingen... en iedereen heeft het daar weer over. Zou nou dat onderlinge gestegel ook iets te maken kunnen hebben... met dat afnemend vertrouwen van de kiezer? Dat de kiezer denkt, nou geef mijn portie maar aan Vicky. Nee, ik, dit onderlinge ik, ik, ik op zich zal je de, ik denk dat je zal zien dat de komende weken de populariteit van de Partij van de Arbeid zal stijgen. Dat heb je bij alle partijen gezien die die lijsttrekkersverkiezingen Vanwege hadden. Vanwege deze reuring. Omdat denk er u? veel aandacht voor de partij is, veel aandacht voor de standpunten. Er worden mea-koelpas uitgesproken, noem alles maar op. En dus het, zal dus, het, zal, het, zal, het zal wat aantrekken. Ik denk niet dat in die verkiezing nu het grote probleem zit voor de kiezer. Eerder dat het daardoor toch toch echt wat aantrekkelijker wordt. Je hebt meer het gevoel dat er wat te kiezen is. Maar het wordt... gaat het dus over het theater, dat wat er omheen zit, het, het is, spel. Nou, dit is meer nee. dan theater. Dit is meer dan theater, want het gaat natuurlijk ook echt wel over de richting... waar een partij heen gaat. Het, het gaat over posities. Ik denk dat een partij als de Partij van de Arbeid... maar ook een partij als het CDA al veel eerder en veel langer, op een veel langere tijdschaal... ook echt vanaf, vanaf de jaren negentig, zeg maar... langzaam zijn geloofwaardigheid bij de kiezer heeft verloren... door heel veel te zwabberen en dingen te gaan doen... die die grote meerderheid van hun kiezers eigenlijk helemaal niet willen. Ja, of en zoals, en daar, daar is het losgeslagen. Ja, of zoals uh, Frisse zo even zei in de uitzending... Hè? we begonnen erover aan het begin, dat uh, die divisie... ze ja. denken even gisteren, vandaag en morgen en verder kijken ze... Uh, ja, uh, niet. Dat, dat ik zeg... ik lag ver echt dus ook bij die partij horen... als ik nu zie... Dat, uh, de Partij van de Arbeid zelfs aan het pleiten is voor schaalverkleining in de zorg. En schaalverkleining in het onderwijs. Moet Ella zeer aanspreken, schaalverkleining in het onderwijs. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat is, dat was, dat waren CDA-uitgangspunten van twintig jaar geleden. En nu nee. heeft het er iedereen weer over. Dit gaat hartstikke fout en die zo, zeg maar, angelsactie georiënteerde, uh, uh, uh, instellingen, maatschappelijke instellingen in Nederland... die totaal weg zijn komen... geraakt van oude Rijnlandse modellering. Zoals ik dat dan nou noem. Hmm. He, van waar stakeholders en shareholders... het samen de dienst uitmaken. vindt de het, uh, ervoor, even, dat voor de, even voor de luisteraar verklaren... He, van de, waar hmm. de staat het nog een beetje voor de nou. mensen regelt... of gewoon uh, het geld... Ja. Nou ja, nou, het, het, u het, noemt het gaat het alleen maar om. Niet alleen de staat, maar het maatschappelijk middenveld. Maatschappelijk middenveld, En ik denk die, dat daar ja. iets cruciaals dus, dus on, ligt is, als je kijkt ja. naar die afbladdering van ja. de middenpartijen. Dat heeft naar mijn idee heel ja. erg te maken met het feit dat uh, de. Coalities die er waren hè, uh, binnen stromingen, dat die weg zijn. Ja, de maar verzuiling die midden, is afgebroken nou, maar, sinds de 70 jaar. Nee, en is, dat, maar daar wat, had ja. je toch een soort natuurlijke ankerpunten in de samenleving, waar mensen zich op oriënteerden. Oh. En uh, dat is weg, daar is niets voor in de plaats gekomen. En dat betekent gewoon dat er. Geen. Dat die partijen geen antwoord hebben weten te vinden op de ze hebben ontzuiling geen... in Nederland. Ja, nee, en de ze, eigen faal nee, is, nee, is het ik, ja. ik denk dat het. De, die ontzuiling is ook een, ook, ook een reëel ja, probleem. Inderdaad. Maar ik denk dat uh, zowel CDA als VVD. Uh, CDA als Partij van de Arbeid sorry... Uh, zelf dat middenveld gesloopt hebben. Dat is het tragische. Ja. Uh, het CDA heeft, de Frisse zegt ja. Het CDA. Ze, ze hebben ja. zelf. Uh, heerma van het CDA heeft de woningbouwcorporaties de markt opgejaagd. Tragische beslissing. Ja. Partij van de Arbeid heeft die mammoetscholen ja. uh, veroorzaakt. Uh, CDA heeft de zorg uh, voor een deel. Uh, uh, uh, een winstoogmerk meegegeven. De ziekenhuizen heel anders ingericht. Ja. Dus ze hebben zeg maar wat hun eigen bastions waren, hebben ze gesloopt. Ja. En daardoor zijn, zijn de mensen die, die begrijpen dat niet meer. En ja. die lopen bij die partijen weg. En zoeken ergens anders hun veiligheid en hun zekerheid. En nu ja. moeten deze middenpartijen ah, is, op zoek naar hun eigen verhaal. Dat is heeft Een partij ook, als het op zoek ja, moet naar een eigen eerlijk, verhaal. Je moet ook eerlijk zijn. Je kan niet blijven zeggen dat, dat er in de zorg geen problemen zijn. Dit kabinet is er ook voor weggelopen. Omdat wel als het niet wel. Dat je dus. Mijn moeder is 90 jaar. Die, die ziet. Als, ze, als er iemand thuiszorg komt bieden. Dan zegt ze dat hij komt, die gaat een half uur. ...van zijn hardheid en dat uur notuleren. Dus dat is een, een vertrouwens, uh, ...daar is een totale vertrouw, vertrouwensbreuk gekomen... Tussen, ...tussen de instituties en degene die, het, die... ...de leerling, de student of degene die zorg behoeft. Maar nogmaals, nogmaals wat Duivendak zegt... Ik bedoel, ja, ik ben, uw partij, het, het CDA... De Partij van de Arbeid, die ja. hebben van de afgelopen 25 jaar... toch uh, de dienst uitgemaakt ja. voor een belangrijk deel. Nou, de het VVD. Ik bedoel, oh, de kijk, VVD ja, we, nou ja, kijk, het is natuurlijk nee, een dit, uiting maar, van het neoliberale denken. Ja, wat bedoel, ook in de Partij van de Arbeid dus aanwezig absoluut, was. Absoluut, absoluut, ja. en nog steeds te veel is, uh, ja. denk ik, op een aantal punten. Ik kan ik leuke voorbeelden van geven. Nou ja, doe maar, we hebben tot 12 uh, uur. Nou nee, maar ja. het, is, het is het oogmerk van, het, van de VVD altijd geweest... om dat middenveld, om alles de markt op te jagen. Ja. En het traag is natuurlijk dat CDA en de Partij van de Arbeid... Ook zijn. GroenLinks, let's maar... be honest. Dus ik bedoel, het was gewoon heel breed en D66 en we moeten concluderen. En dat was ook niet voor niks, want er was natuurlijk ook terechte kritiek op het functioneren van uh, semi-publieke sector en overheidsinstituties. Daar moeten we ook niet net doen alsof er geen reële problemen daar zijn. Alleen het antwoord wat erop is gegeven is ja. gewoon niet juist gebleken. En dat ligt heel breed in, het was gewoon de het algemene klimaat, alle politieke partijen zijn daar het slachtoffer van geworden. Maar ook al zo lang. Want als je toch nagaat, alle rapporten die er bij uw partijen over verschenen zijn, waarom de kiezers zijn weggelopen. Kees haalde net al eventjes het rapport aan wat u heeft geschreven, meneer Frissen. CDA, verder na de klap. Partij van de Arbeid heeft een rapport, heeft misschien wel kastenvol vol rapporten. De Haagse kaastolp aan Diggelen. waren allemaal rapporten allemaal op zoek naar wat is er gebeurd, wat doen we verkeerd, waarom lukt het ons niet. Haagse kaastolp aan Diggelen is geloof ik al van 20 jaar geleden. Hoe kan het nou dat een partij zo op zoek blijft naar een koers en dat het toch maar niet lukt? Nou ja, omdat... Ik denk dat, uh, en dat heeft waarschijnlijk wel iets te maken met wat Frisse eerder zei. Als je kijkt wie er boven komen drijven in politieke hmm. partijen, dat dat bepaald soort type mensen zijn. die naar mijn idee onvoldoende binding hebben met de werkelijke problemen in de samenleving. En dan doelt uh, u dus ook op mensen als, die, als, als, als, als Wouter Bos. en corté ja, Dam die u net noemde. Uh, met, met alle respect. Uh, ik bedoel. Uh, met alle respect, uh, doet altijd het ergste. Uh. Ja, ja, dan ga je iets heel erg. Maar zijn. nou ja, ik bedoel, uh, als je gewoon niet weet hoe het in de haarvaten van de samenleving eraan toe gaat, hoe maatregelen ja. uitwerken. Maar. En natuurlijk vind ik ook. Hè, ik bedoel, ik ben altijd iemand geweest die. Heeft gezegd van je kan je, je moet vooruitkijken, je moet over vernieuwing en hervorming mm. nadenken, maar wel met je realiseren wat het betekent. Ik zal een concreet de, voorbeeld geven. Dat is misschien leuk, hè? Ja, even over die zeker, marktwerking. Ja. Actueel. Ik ben op dit moment nog voorzitter van de Raad van Commissaris van het Parkeerbeheerbedrijf in de gemeente Amsterdam. Oh, daar wil ik wel even op ingaan. Het is een. 100% aandelen op dit moment bij de gemeente. GroenLinks. En de PvdA zit mm. in dat college. Mm -hmm. En die besluiten samen met de VVD om dit bedrijf de markt in te zetten. Mm. Het moet openbare aanbesteding komen. Terwijl alle rapporten op dit moment zeggen... wat doen we met die marktwerking en dit soort uh, publieke dienstverlening? We weten dat de mensen die daar werken... wat. ...laag opgeleide mensen zijn, ja. dat die de rekening uiteindelijk gaan betalen. Nou. En er zijn dus talloze rapporten en toch wordt het doorgezet. Ja. Uh, dus u stapt daarop? Uh... Ik heb ja. aangekondigd dat als de gemeenteraad dit overneemt... ...ik als toezichthouder niet de verantwoordelijkheid wil dragen... ...voor de ontmanteling van dit bedrijf, want ik vind het echt niet kunnen. Ja, maar dus we... waar... u, u verliest dat hè, ja. waarschijnlijk? Ik weet het nog niet. Ik, de ondernemingsraad is druk bezig met een lobby richting de gemeenteraad om hun tot andere inzichten te bewegen. Dus ik heb het nog hoop. Even weg van dit concrete voorbeeld, even terug naar politici nee, Maar het gaat er dus vooral om dat je ziet in de dat er wel rapporten zijn over markwerking, niet. Maar dat je dus op allerlei plekken gewoon de, de trein nog steeds doorziet ja, lopen. En ja, natuurlijk ja. worden er dan obligaten praatjes vertelt over, nou ja, we hebben wel geleerd... we zullen wel aandacht besteden aan die mensen... en daar ja. goed voor zorgen. Maar feitelijk veroorzaakt dat dus de vertrouwenscrisis ja. in de politiek. Want die mensen denken, ze laten ons barsten. Ja. Ja. Maar die maar mensen he, he, die hebben geen vertrouwen meer in een gemeentebestuur die dus over hun beslist van huppakee... En dat komt omdat politici niet voldoende... in de haarvaten van de maatschappij ja. zitten. Maar goed, daar is er dus bij de Partij van de Arbeid... een leider geweest die uh, uh, uh, wel gewoon uit de maatschappij komt. Hij is burgemeester ja. geweest, ja. is hoogleraar geweest. De hardheid van de politiek heeft hij toch niet kunnen doorstaan. Nee, ik denk... Ik denk die, die hardheid... De, Nee, er werd net ook een beetje zo heel erg Bijna de schuld duizend, op, op het, het uiteindelijk terugtreden van het begin van de uitzending uh, aan de mediacratie gewij. Ik, ik denk dat, hoe spijtig, ja, dan zeg ik, eh, hoe spijtig ik ook vind om het te moeten zeggen, ik denk dat Cohen uh, gewoon niet de verbale begaafdheid en de ja. ideeën had om op dit tijdperk het op die moeilijke positie te redden. Ja. En dat, doet, dat heeft niks met, Ik bedoel, Heerma redden het ook niet als CDA-leider in de jaren. Er zijn altijd politici uh, gesneuveld die het in een moeilijke omstandigheid uh, niet redden. Dit het heeft niet zoveel met hardheid te maken. Dit is ook niet anders dan op een school waar een leraar niet goed lesgeeft... en uiteindelijk zijn contract niet verlengd wordt... of een, een, een verkoper die zijn targets niet haalt. Het enige is, ja, daar staan op het moment natuurlijk in Den Haag alle schijnwerpers op. I iedereen kijkt mij mee, iedereen leidt mee, iedereen heeft medeleven. Dat, dat maakt het tot een soort publiek falen. Maar het is niet harder dan ergens anders, dat geloof ja. ik niet. Ja, die... oh, ja absoluut. Daar ben ik echt niet met je eens. Oh. Dus ik bedoel, ik heb... Uh behoorlijk wat plekken uh, gefunctioneerd in de samenleving. Ook als ik kijk uh, in de tijd dat ik in de vakbond uh, werkte, daar ben je ook een publieke persoonlijkheid. Uh, maar de mate waarin uh, in dat Haagse de media en de politiek verweven zijn uh, en hoe daar alles in de spotlights, uh, 24 uur per dag. Dat is echt van een andere orde dan waar je dat mm. ook in de samenleving tegenkomt. Even Leon Frisse daarom. Ja, ik zou toch een pleidooi uh, willen houden voor integer leiderschap. En als ik Cohen zie, dan zie ik, ook Merkel, dan zie ik integer leiderschap. Uh, en dat is niet, dat heeft hij niet kunnen vertalen naar het grote publiek. Heeft hij de kans niet voor gekregen, omdat hij ook, denk ik, te veel... Uh, van uit de Partij van de Arbeid zelf al voor de verkiezingen werd daar neergezet als de nieuwe premier van dit land. Uh, en dat is mislukt. En de, hij heeft zich niet goed kunnen. Uh, ja, met, van instrumenten voorzien... om daar uh, nou ja, je iets moet dat... mee te doen. Nee, maar maar is Kok dat dan wel gemaakt... de hardheid? Nee, maar ik heb de... Wim Kok meegemaakt... de eerste jaren als fractievoorzitter. Het was, de eerste drie jaren. Het was echt... alle belabbers. <laughs> We stonden gewoon te denken dat dit gaat dus fout. Bij Bolkjes heb ik ook meegemaakt. Hetzelfde. Nee, ik... Twee, drie jaar daarna. Hij kwam in vorm en er werden gewoon grote uh, politici. In de ja, maar ik die denk die dus tijd... toch dat het iets te maken heeft met de tijd. De, de tijd is, maar... uh, is, nee, ik, is korter. Of tenminste, de dag duurt nog steeds 24 uur en de omloopsnelheid Precies. van dat is het probleem. nieuws is anders. Dus dan moet je toch ook wel degelijk communicatieve vaardigheden... Ja, nee, hebben. En, en die hebben dan sommige ja. mensen niet, zoals ja. ook Cohen. Ja, nee, maar in die zin is dat natuurlijk waar. U Alleen bent je trouwens moet dus wel zeggen een... van... Ja. Uh, het, dat, dat is dus een specifieke vaardigheid die je nu moet hebben... om ja. in Den Haag te kunnen functioneren. Ja, maar, u, u maar als ik dan de volgende als... vraag ja. daar... U heeft daar zelf natuurlijk ook last van gehad. Ja, absoluut. Uh, want uh, uw toenmalige partijleider, Wouter Bos... vond met name uw communicatieve vaardigheden en uw optreden in de media... niet echt uh, profijtelijk voor de Partij van de Arbeid. Waardoor ja, maar dat vertrekken. ging toch vooral over uh, het feit wat mijn boodschap was. En ja. wij verschilden behoorlijk van opvatting over... wat de koers rond integratie moest zijn... Hoe we uh, de financiering met die woningcorporaties moesten ja. regelen. Dus, uh, er, was ik, kijk, er was een inhoudelijk verschil van mening. Er was een inhoudelijk verschil van mening. Maar natuurlijk herken ik wel het mechanisme. wat Tuurlijk. je ook bij Job Cohen ziet. Ja. Als je uh, zo onder vuur ligt ook vanuit je eigen partij, daarom dacht ik ook afgelopen donderdag... met Job, nu is het gebeurd. Ja. Als je ook vanuit je eigen partij de stoelpoten bij je onder vandaan worden gezaagd... dan kan je het vergeten. Want je gaat twijfelen aan je eigen Als ik, als ik er dan de, de volgende vraag aan toe mag voegen. Wie wil er nou? Als u zegt, van, he, zo, de, de, zo is dat. De, de, de, dus de poten worden onder je stoel vandaan gezaagd. En meneer Frisse, u zegt ook, het is hard geworden. Van wie kun je nou nog verlangen dat hij de politiek in wil? Wie zijn dan nog de mensen waarvan u aan het begin van de uitzending zei je moet politicus voor het leven ja, willen dat, zijn? Ja, zou dat, toch is, gek dat is wel zijn als de uitdaging. Je moet er gewoon trots op zijn. Dat dat. Je moet er trots op zijn, volksvertegenwoordiger zijn in dit land. Of in welk ander land in Europa dan ook. Dat is een groot goed. Als je het is een klein beetje voorbijgaand gebeuren geworden. Dat hebben we allemaal wat allemaal met elkaar. Ja, politici, dat zijn allemaal die mensen die daar in Den Haag zitten. En dat, dat die sfeer, dat dat, dat, dat dat iets betekent, dat je iets bent. Die moet terugkomen. Niet zoiets van, oh, ik ben het vier jaar, oe, nu moet ik snel minister worden. Of nu moet ik snel naar het bedrijfsleven mm. toe. Ja, mm. als je, uit die, die, je moet uit die sfeer komen. Je... En als je daar niet uitkomt. Dan, en dat ook op gemeente, gemeenteraadsniveau zie je dat provinciale statenniveau. Het is allemaal zo voorbij het, Niemand houdt meer van het politieke vak. En ik zou daar een echt groot pleidooi voor willen houden. Ja, is er eigenlijk iemand in uw partij die u uh, voor u ziet passend in dat profiel zoals u? Ja, nou, ze zijn er wel natuurlijk. En, eens, het we het gaat natuurlijk ook van jonge lui, jonge mensen zijn zo snel, uh, misschien te snel bereid om dat uh, wat... wat op al, ik, ik ben van de oude generatie. Ja, maar noem het iemand. Uh, dus ik, ik, ik weet niet, ik heb dat niet zo... Maar er zijn voldoende jonge mensen die met ziel en zaligheid in die politiek maar willen Maar noemt u dan eens iemand? Want ja, uw, uw partij is toch ook nog steeds op zondag? Op naar dit leiden? moment met CDA is het natuurlijk. Ja, dus, ik laat ik daar geen uitspraken voor doen. Maar, maar ja, ik dat vind wel. het jammer, ik vind het jammer dat, dat zo'n type is als Joop Been, als dus Karin van Gennep... Als, uh, ja, die, ik functie, kom die, wel, die komen die... ook niet meer terug. Dus uh, Wie? die komen allemaal niet meer terug. Natuurlijk. Dat is de vraag. Ja, oh? maar goed. Nee, nou, ik Heeft van, u daar andere berichten ik vind, over? Ik, ik, probeer <laughs> toch, ik probeer toch daar uh, een positieve houding over in te nemen. als we dat met elkaar zo blijven bekijken, dan blijft dat daar dat nooit meer wordt. En het okay, hangt, dus maar, maar niet het is niet alleen de visie, het hangt ook ervan af... ga je dan nu voor? Probeer je je dienstbaar te maken voor die samenleving? Dat is de essentie. En ga niet alleen kijken van wat kan ik nou vijf uur... nog eens hier of daar uh, voor een ander betekenen. Ja. Dat is heel erg belangrijk, ben ik het met u eens. Ik zou er nog een derde aan toe willen voegen... of je ook onafhankelijk bent. Kijk, als je het gevoel hebt dat je leven afhangt van dat politieke baantje... zal ik maar zeggen, en je carrière... Ja. Ja. Uh, dan ben je dus enorm kwetsbaar. In die hmm. zin heb ik mij altijd... redelijk vrij daarin gevoeld. En dacht ik ook van... ja, ik kan hiervoor blijven staan. En als ik er een hoge prijs voor moet betalen... Uh, dat ik de laan uitgestuurd word. Het is niet leuk. Ja, het, het is vreselijk. Maar hmm. het, ik... Uh, ik ben niet afhankelijk van uh, ja. dat politieke baantje. Dus ik sta ergens voor. Ja. En dat moet je, je moet dus ook een mate van onafhankelijkheid hebben, volgens mij, om op zo'n plek te kunnen functioneren. Bijna duivendak. Uh, voelt u zich aangesproken door het pleidooi wat Frisse hier houdt? Nou, ik, en de, weet de weet je, onafhankelijkheid zoals Vogelaar die noemt? Ik vind wel, uh, ik, ik heb 6,5 jaar in de Tweede Kamer gezeten. En ik vind het, het, het vakmanschap of het is gewoon een vak. Ja. En het is gewoon een verschrikkelijk mooi vak. En, ja. Uh, ik, ja, ik vond dat ik toen terug moest treden, maar ik had dat vak nog heel graag nog een hele tijd ja. uitgeoefend. Ja. En het verbaast mij wel eens oprecht dat het ook niet veel meer op die manier als een uh, vak echt gezien wordt ja. en ontleed wordt. En ook door de media belicht wordt. Hè. Dat is natuurlijk wel. Ja, maar het, maar dat, dat wordt toch wel steeds gezegd. Moet toch, we zijn namelijk ook van de media, door de media belicht wordt veel politici die knokken zich suf. Uh, om in de media te komen met de hoogste kijkcijfers. Daar laten ze de Kamerdebatten voor lopen. Zij citeren bij het Vraaguur. Ja, zi, zi, Precies. Zij citeren. Zijn andere middelen. Nee, maar zij citeren ja. bij het Vraaguur. Uitsluitend uit ja. de media. Lezen ja. en checken verder niks. Uh, Daar dus ben ik het helemaal mee eens. Ik wou het even kwijt. Helemaal mee eens. Het is nou, ik, ik, ik... <laughs> een nare wisselwerking bijna. Uh, ja. uh, maar ik wil even terug naar een ander punt. Ik, ik, mm. ik denk. Dat uh, politici, ondanks dat vakmanschap en liefde en wat ook meer en onafhankelijkheid, ze hebben ook hardheid en incasseringsvermogen nodig. Uh, want dat hebben ze nodig om in de media staande te blijven. Maar uh, een, een premier moet ook met Merkel onderhandelen. Moet over Grieken onderhandelen. Uh, hij heeft grote bedrijven die andere dingen willen. Dus hardheid en incasseringsvermogen is gewoon een hele terechte vraag aan politici. En als ik dan net toevallig vanochtend in de krant lees... dat Job Cohen eigenlijk gewoon maar het oude campagneteam van Wouter Bos overnam... en Wouter Bos het programma... dan denk ik, ja, die man heeft de hardheid niet gehad op het moment dat hij begon... Om zijn stempel te drukken. Ja. En is, is dat, eens, zijn dat dan niet de Dan denk ik, ja, dan, dan moet je toch oh. gewoon harder zijn. En misschien als je die hardheid hebt. dat je ook autonomer en onafhankelijker in die media. Nou, kan is, is, is, Heeft iemand van nu. Kijk, meneer Frisse, u, u kan geen naam noemen. in uw eigen partij. waarvan u zegt. nou, dat is nou iemand zou zo fijn vinden als die. hè? Ik heb, we hebben eigenlijk wel namen voorbij horen komen, maar waar u echt voor zou gaan. Nou, laat we het nou, ja, nog één ik, nou, ik, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat uh, als, ik, als je nu kijkt naar de situatie van uh, vandaag en dag, dat uh, zo iemand als uh, de minister van Financiën dan een belangrijke rol kan spelen. Jan maar ook hij ja, heeft ja. nog steeds niet echt vol het voor zijn leven lang... Dat is een voor zijn leven lang gekozen worden. de hij heeft juist gezegd, na deze periode... Ja, is het wat dat mij wel gedaan. Een, ja, ik bedoel, Al-Bayrak heeft ook twee dagen langer gewacht... om, om zich kandidaat ja, ja. te stellen voor... Dus wat ze zeggen bedoelen ze eigenlijk niet? Ja. ja nee, Volk, dat nou, is waar, dat is politiek. Daar zou ik ook niet te veel waarde aan hechten, aan dat nee. soort uitspraken. Nou ja. ja. <lacht> kan iedereen op terugkomen als iedereen okay, snel weer Kees vergeten. Oké, Jan Kees te jagen, maar is er, is, is er bij u een, een, een voorbeeld aan, aan tafel te noemen... waarvan u zegt, nou, dat is wel iemand die past in deze tijd. Dat is wel iemand die communicatieve vaart heeft en die uh, een, een langere houdbaarheidsdatum heeft mevrouw Vogelaar, is er iemand waarvan u denkt in Nederland? Ja, nou, die vind ik toch wel goed. Even los van de partij. Nee, en uh, ik denk ook echt dat uh, iemand uh, ook zich waar moet maken op zo'n plek. Dat je niet van tevoren uh, kan zeggen van. Uh, die op grond van wat hij tot nog toe heeft gedaan. Uh, daar weet je 100% zeker van dat het goed zal gaan. Zo werkt het gewoon niet. Wat ik weet het, ik, ik weet het niet zo goed bij die Partij van de Arbeid, hoe dat, wie en wat. Maar eh, wat ik eh, hoopvol vond was toen ik eh, Ronald Plaks, Plasterk bij Paul en Witteman zag... dat er, dat er wat zelfspot en zelfrelativering in zat. Ja. Uh, iets wat ik bij anderen wel eens mis. En ik denk dat je dat als leider heel erg nodig hebt. He, dat je af en toe op een ander niveau naar jezelf ja. kan kijken. Dat je om jezelf kan lachen. Ja. En het is soms allemaal wel erg, het moet hier en nu en heel serieus. En uh, dan zet je voor jezelf wel een grote val Meneer Frisse, ja. u zei meteen ja. Een beetje om ja, jezelf lachen is wel belangrijk toen we in de politiek. Ja, ik een beetje relativeringsvermogen eh, hebben. En dan, dan blinken Nederlanders ook niet uit. Nee. Nee. Oh, wat druk, dat Calvinisme. Toch zwaar <laughs> op ons. Ja. Nee, goed nee, nou, ja. Limburger zeker, of niet? Ja, ja. ja nou, ik vind het wel. iets uh, plaster, Ja, Plasterk is katholiek, hè? Misschien dat dat scheelt voor u, meneer nou, Frisse. ja. En dat maar is, is ik die katholiek? Hem... Daar heb ik nog nooit iets voor <laughs> Nee, toch is het zo. Hij kwam er van de week mee. Wat bijzonder. Ja. ja, nou ja, ik ja, kan er niks aan doen. Op komt iedereen met bekentenissen <laughs> over zijn... <laughs> <laughs> Oké, okay. nou. nou ja, goed. Uh, uh, meneer duivendak ja, want aan u gevraagd in uw partij... is natuurlijk ook de discussie gaande geweest. Hè. We hebben er nauwelijks meer tijd van maar ook uh, mevrouw Sap... die stond uh, hevig onder druk de afgelopen weken. Want doet ze het wel goed ja nee, je ziet daar dat... denk twee dingen wat je in die andere partijen ook ziet dat uh, Jolande Sap met het Koundou standpunt iets gedaan heeft wat de kiezers niet willen mm. dat is natuurlijk met de partij van de Arbeid en, en, en CDA ook op veel punten zeggen de kiezers begrijpen het niet meer uh, dat had ze natuurlijk gewoon niet zo moeten doen uh, ja en vervolgens komt de kritiek en dan zie je mensen ook een beetje wat, wat krampachtiger worden dan loopt het allemaal wat minder lekker maar ik zou wel heel graag over Jolande Sap zeggen wat hier natuurlijk mm. ook al veel aan... geef iemand nou gewoon een keer de tijd mm. oké okay. eh, en ja. ja dat draagvlak heeft zij nog nog wel en uh, ja een paar jaar en dan moet het maar bij wij de Leiderschap dat dat moet groeien. Niet meteen, tekenen, dat is wel het leiderschap. Conclusie. Nee, nee, dat wordt dan heel snel vergeten. Wordt de lage peilingen. Okay. Nou, ik weet die eerste peilingen nog met filmkje. Uh, zat voortdurend op 5, 6 ja. zetels. Nou, nou, okay. Geef ja. iemand de tijd. Nou, aan u niet meer in elk geval, want onze tijd. Wij is, hebben wel de tijd Is, gehad. Uh, is om. Ja. Elf vogelaar, wij aan het duivendag Leon Frissen. Dank. Meer informatie over Troskamerbreed vindt u op onze website, troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending deden Liki Braam en Bart Smulders. De techniek was in handen van Wim de Feiten. Zometeen het laatste nieuws van de NOS. Daarna Argos, Tros in bedrijf. En wij zijn daar heel graag volgende week Dag. Tot dan. Samen thuis, samen Tros. Morgenmiddag, kwart over twaalf, de perstribune. Govert van Brakel neemt een duik in de media- en sportwereld. Als je dat concreter maakt, ja. wat gaat er dan gebeuren? Acteur Frank Lammers vertelt over de Nederlandse filmwereld... en zijn rol in de Oscar-genomineerde film Rundskop. Dit is live, hè? Dus je kan alles zeggen en gaat het zo de eet erin. Herakles trainer Peter Bos. Er zitten wedstrijden bij waar we goed gespeeld hebben en ook gewonnen hebben. Maar er zijn ook wedstrijden die we goed gespeeld hebben en verloren. Verder een blik op de TV-week in Cassie Kijken en Aandacht. ...voor de ontvangstproblemen van Radio 1. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf in de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.